De regering weigert officieel excuses aan te bieden... omdat het onderzoek naar de luchtaanval nog niet is afgerond. De staking van schoonmakers breidt zich uit. Vanaf vandaag wordt een aantal kantoren, scholen en banken niet meer schoongemaakt. Gisteren begon de actie op zo'n tien stations... onder meer in Arnhem, Nijmegen en Utrecht. Daar weigeren schoonmakers treinen en perrons te reinigen. Zij zijn een betere CAO en meer respect. Zo willen ze doorbetaling bij ziekte en meer tijd om hun werk te doen.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 Schiphol-topman Nijhuis verwacht dat het aantal passagiers... het komende jaar ongeveer gelijk blijft... en dat de hoeveelheid vracht afneemt. Zanger Youssou Doer doet mee aan de presidentsverkiezingen... in zijn vaderland Senegal. De 52-jarige artiest, onder meer bekend van zijn wereldhit Seven Seconds... wil eind volgende maand president Wade verslaan. Die is sinds 2000 aan de macht... en wekt geregeld de woede van de arme bevolking. Verkocht hij voor 32 miljoen euro een presidentieel vliegtuig liet hij voor 20 miljoen een standbeeld bouwen. Yusun Doer kondigde in november al aan... dat hij zijn zangcarrière op een laag pitje zou zetten... om de politiek in te gaan. Zijn keuze om mee te doen aan de presidentsverkiezingen... is volgens hem een opperste daad van vaderlandsliefde. Tienduizenden Hongaren hebben geprotesteerd tegen de nieuwe grondwet. Dat gebeurde bij het Operagebouw in de hoofdstad Budapest... waar de regering een gala hield om de invoering van de nieuwe wet te vieren. Volgens de betogers is er straks minder persvrijheid...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 Vanavond om half negen bij de EO, op Nederland 1. Maria is 12 jaar oud en ze kan niet naar school. Maar dat kunnen we vandaag samen veranderen. Ga naar facebook.com slash en klik op Vind ik Leuk. En onze sponsors doneren dan namens jou 1 euro. Zo gemakkelijk is het om de toekomst van de wereld te veranderen. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, de Duitse president Wolf stapelt schandaal op schandaal. Straks vertelt correspondent Wouter Meijer of die eigenlijk nog wel aan kan blijven. En de president van Saleh is opgestapt, maar regeert nog steeds. Daarom houden de protesten ook aan. En burgemeesters roepen om een verbod op zwaar vuurwerk. Maar volgens deskundigen is dat niet het probleem. Een aantal burgemeesters wil discussie over strengere regels voor vuurwerk. Burgemeester Broertjes van Hilversum heeft zich gisteren... bij de oproep van zijn collega's uit Rotterdam en Nijmegen aangesloten. In Hilversum explodeerde in Oudjaarsnacht... een soort vuurwerkbom bij Theater Gooiland. Zo, en bij die laatste knal ging een glazen voorpui van het theater aan Diggelen. En zeker drie mensen raakten gewond. Broertjes denkt nu na over een gemeentelijk vuurwerkverbod. Ik denk dat de raden van de verschillende gemeenten daarover moeten praten. Het moet uiteindelijk ook een, een draagvlak krijgen binnen die gemeente als we dat zouden doen. Het moet niet een van top-down beslissing worden. Maar het moet iets van het zijn wat de, wat de gemeente van zegt ook, uh, ja, dit willen we niet meer. Is, hier zijn zoveel kosten bij, zijn zoveel ongelukken kunnen er voorkomen. Dat uh, illegaal vuurwerk ook en illegale vuren, vreugdevuren heet het dan, maar midden in woonwijken ben ik geweest. Mensen hebben geen idee, ik weet het niet. En als het misgaat, ja, dan uh, hebben wij het natuurlijk gedaan. Dus dat, dat, we moeten echt gaan uh, stellen. Er moet dus wat gebeuren, vind. De burgemeesters. Wij praten erover verder. Dat doen we met Kees Meijer van Stichting Consumentenveiligheid. Goedemorgen, meneer Meijer. Goedemorgen. U hoort dat de burgemeesters willen discussie over strengere regels voor ja. vuurwerk, misschien zelfs wel een verbod. Merkt u dat deze vraag ook leeft onder het publiek? Ja, absoluut. Er is een, uh, een hele sterke associatie, een negatieve associatie, met betrekking tot het afsteken van, de, van vuurwerk. En we zien dat alleen maar groter worden. En uh, ja, dat, ik kan me voorstellen dat burgemeesters ook met elkaar gaan praten... en zeggen van, uh, ja, wat zouden we nou eigenlijk als politiek moeten doen... om een oor te zijn ook uh, ja, naar de samenleving hmm. en naar mensen die het uh, niet meer leuk vinden. Maar dat is dan misschien wat gevoelsmatig, want er gaat toch een hoop de lucht in... Uh, en er explodeert een, een boel tijdens uh, Oudjaarsnacht. Uh, hoe groot is dat deel van de mensen die dat vuurwerk dan zat is? Nou, er is het laatste onderzoek is geweest in, uh, in 2008. En uh, toen bleek eigenlijk dat de groep die het uh, echt positief beoordeelt... Uh, ja, net zo groot is als de mensen die het negatief beoordelen. Maar je hebt ook mensen die zeer negatief zijn. Dus echte vuurwerkhaters, dat is zo'n 21 bleek in dat onderzoek. En de vuurwerkliefhebbers die zeer positief stonden ten opzichte van vuurwerk... dus echte mensen die het fantastisch vinden, dat is 13 Dus je kunt eigenlijk zeggen dat 6 op de 10... Ervaart overlast van 2 op de 10 die uh, vuurwerk afsteekt. Nou, maar de discussie gaat nu over zwaar vuurwerk, zwaar consumentenvuurwerk. De burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, vindt het te zwaar. Bent u dat met hem eens? Nou, het is geen zwaar consumentenvuurwerk, want het consumentenvuurwerk dat we hier in Nederland hebben is lichter dan bijvoorbeeld de Europese richtlijn voor consumentenvuurwerk en het consumentenvuurwerk wat in andere Europese lidstaten wordt gebruikt. Dus het zware wat je ziet en hoort, dat komt uit het buitenland? Het kan uit het buitenland komen. Het kan ook gewoon consumentenvuurwerk zijn wat eh, Nederlanders kopen in België. En dat is legaal. Alleen eh, in Bel om, in, om dat in België bijvoorbeeld te halen. Alleen, eh, ja, wij hebben een wetgeving dat ons consumentenvuurwerk lichter is dan het Europese. Maar het probleem is eigenlijk, ja, dit zijn die hele zware knallers. En dat is illegaal vuurwerk. En dat illegale vuurwerk, dat, ja, komt via... Oostbloklanden, maar ook Italië en Spanje, ons land binnen. En nou, dat kan via webshops of via contactpersonen in Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Duitsland en België. Ja. Maar dan is een algemeen verbod, zoals bijvoorbeeld Broertjes van Hilversum, de burgemeester, dat voorstelt, ja. toch niet nodig? Als je maar uh, uh, het verbod handhaaft? Nou ja, kijk, als dat. Dat al er nu is, hè, voor geval... is om te handhaven. En uh, kijk, je hebt natuurlijk ook te maken met uh, ja, een aantal mensen die alles in het werk stellen om ja, toch die jaarwisseling te verpesten. En ja, die gebruiken daar natuurlijk niet alleen vuurwerk voor, want als er geen vuurwerk is, gaan ze misschien andere dingen verzinnen. Mm -hmm. Maar het is een groep die het eigenlijk verpest voor een groot deel van de Nederlanders die wel een gewone vuurwerk afsteken. Maar manier dat is precies. Belasteken. Dat is exact wat ik wil zeggen. Dan gaat een, ja. een gemeentelijk vuurwerkverbod gaat toch, gaat, het gaat heel erg ver. Ja, ik denk ook een gemeentelijk vuurwerkverbod zal ook lastig zijn. Uh, zelfs een Nederlands vuurwerkverbod. Uh, de beste oplossing is in 2013 komt er een Europese richtlijn. Nou, dan kun je dus met de Europese lidstaten afspreken wat is consumentenvuurwerk, wat is professioneel vuurwerk. En we zouden dan ook kunnen kijken naar het professionele vuurwerk uh, wat nu uh, voor die markt is gemaakt... maar wat alleen bestemd is voor de illegale consumentenmarkt in Nederland. En dan praat ik over vlinderbommen, over explots en over cobra's en lawinepijlen. En dat is vuurwerk wat de meeste overlast veroorzaakt, zowel tijdens de jaarwisseling als voor de jaarwisseling... En uh, ja, wat ook de meeste schade veroorzaakt. En als dat niet gebruikt wordt door professionals... kun je dat in die richtlijn verbieden in alle 27 lidstaten. Ja. Dat gaat sneller dan als je in Hilversum begint met een vuurwerkverbod. Ja, en, en als we kijken naar... Nou goed, in Hilversum zijn dan drie gewonden gevallen door die, door die zware explosie. Ja. Waar gaat, waardoor gaat het meeste mis? Ga, is dat inderdaad door een zwaar en illegaal vuurwerk? Of nee, zit hem dat ook gebracht. in het gewone babyvuurpijltje? Nee, het meeste gaat mis uh, omdat mensen denk ik te veel alcohol, drugs en, en, en allerlei andere soorten dingen gebruiken. En teleurgesteld zijn in wat voor dingen dan ook. En uh, ja, allerlei rare dingen doen tijdens de jaarwisseling. Daar gebeurt het eigenlijk door. Het is niet zo als mensen naast elkaar staan en ze gaan keurig vuurwerk afsteken. Ja, dat had leidt tot, uh, tot overlast. Dat kan natuurlijk altijd wel al leiden tot ongevallen. Want je bent een paar miljoen mensen gelijktijdig bezig met iets wat gevaarlijk is. Maar dat is denk ik niet het probleem waar de burgemeesters op doelen. Kees Meijer van de Stichting Consumenten en Veiligheid. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Twaalf minuten over zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik moet nog even naar Jemen, want daar neemt de onrust weer toe. President Zalig is weliswaar afgetreden, maar hij is nog steeds in het land. En er gaan ook nog steeds elke dag duizenden mensen de straat op. En er wordt nu ook gestaakt bij wat overheidsinstellingen. Daarom naar journalist Judith Spiegel in Jemen. Judith Zalig is afgetreden als president. Waarom wordt er dan nog steeds zo massaal gedemonstreerd en nu dus ook gestaakt? Nou, de Jemenieten zijn niet helemaal tevreden met, uh, met hoe de, de gang van zaken uh, tot nu toe is gegaan. Ten eerste is Zalig officieel wel afgetreden, maar... In de praktijk lijkt hij gewoon nog steeds presidentje te spelen. Hij neemt beslissingen, hij houdt vergaderingen. Uh, hij is eigenlijk constant in het moest, terwijl de vicepresident erg op de achtergrond blijft. Nou, verder zijn we het niet eens met het feit dat in het akkoord waaronder hij aftreedt... hij ook immuniteit van rechtsvervolging krijgt. En uh, dat ze natuurlijk niet uh, nergens voor nodig vinden en dat hij voor de rechter moet worden gebracht. Afgelopen maanden, weken en maanden is het bij de demonstraties behoorlijk stevig aan toegegaan. Er is flink gevochten, er is veel geweld geweest. Hoe is dat nu? Ja, af en toe lopen de demonstraties wel weer uit de hand. En gisteren zagen we ook dat niet alleen de demonstraties uit de hand lopen, maar ook die stakingen waar je het zo over had. Het gezien lijkt daar zenuwachtig van te worden en schiet er dan weer op los. Dat betekent dat 2012 nog niet een heel nieuwe start zal zijn voor Jemen? Nou, voor nu ik ben ik bang van niet. Er is eigenlijk nog helemaal niks veranderd. Er is zelf ook. Demonstraties, mensen die neergeschoten worden. De, de honger neemt toe. Elektriciteit is er nog steeds niet. De problemen in dit land zijn zo huizen hoog, zo ontzettend groot, dat de, helemaal de vraag is of dit op korte termijn beter kan gaan innemen. In en ik heb daar een hard hoofd in. Maar als iedereen zijn schouders onderzet, nou ja, wie weet, maar er zijn toch erg veel groeperingen die weliswaar bijvoorbeeld allemaal tegen de president zijn. Maar elkaar tegelijkertijd ook naar het leven. Dus ja, nou als die groepen, en dat zien we nu langzaam gebeuren... als die groepen uh, hun gemeenschappelijke vijand hebben weggewerkt... dan is het maar de vraag of ze zich wel niet tegen elkaar gaan richten... en of ze dan uiteindelijk nog net zo ver van huis zijn. Judith, spiegel vanuit Jemen en onze excuses voor slechte telefoonlijn. Verbindingen met Jemen laten helaas te wensen over. Zo dadelijk veel protest in Hongarije tegen een nieuwe grondwet. Die zou uh, niet zo democratisch zijn. Daar moet ik straks meer over. Op de weg is het uh, doorrijden vanochtend. Dankzij de vakantie Dit zijn er geen files. En ook geen andere opschrompingen. Daar gaan we. Goed, gaan we naar Hongarije. In Boedapest zijn tienduizenden Hongaren de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de nieuwe grondwet... die per 1 januari is ingegaan. Woede richtte zich vooral tegen premier Orbán... die de grote motor is achter die nieuwe wet. Correspondent David-Jan Godfoy. David-Jan, waarom zijn veel Hongaren zo tegen die wet? Bang zijn. En Lara zei het zojuist al dat, uh, dat de democratie in Hongarije het loodje gaat leggen. Want die nieuwe grondwet die geeft de regering uh, vergaande bevoegdheden. Bijvoorbeeld op het gebied van de media, de rechterlijke macht en op het gebied van de centrale bank. Gebieden dus die in, uh, in democratieën ja, juist onafhankelijk oper, uh, opereren. En waar Orbán nu een hele dikke vinger in de pap heeft gekregen. En uh, ja, verder zijn veel Hongaren bang dat hun land een benepen nationalistisch landje gaat worden... omdat die grondwet ook nogal tamboureert op de grootse uh, Hongaarse geschiedenis. En dat was vroeger natuurlijk een groot, uh, groot rijk... maar is uh, na de Tweede Wereldoorlog twee derde van het grondgebied uh, kwijtgeraakt. En als je daar nog eens bij optelt dat het economisch heel slecht gaat in, uh, in het land... dat de werkloosheid groot is, dat de schulden hoog zijn... Ja, dan, uh, dan heb je wel alles bij elkaar waarom er zoveel, zoveel mensen op straat waren gisteravond. Dat demonstreren, dat deden ze overigens bij het opera gebouw in het hartje van Budapest... waar de Fidesz-partij van uh, premier Orbán juist een feestje had georganiseerd... ter ere van die nieuwe grondwet. Hmm. zorgen dus in Hongarije zelf. Hoe kijkt Europa eigenlijk aan tegen de veranderingen? Ja, Europa is er helemaal niet blij mee. En dan gaat het uh, vooral om, uh, om de inperking van de onafhankelijkheid van de centrale bank. Hè, Brussel vindt dat, uh, dat Orbán daar veel te ver mee is gegaan. En zoveel te ver zelfs dat uh, eind vorig jaar de onderhandelingen over een noodlening tussen de Europese Unie uh, en het IMF aan de ene kant en de Hongaarse regering aan de andere kant werden afgebroken. En daardoor zijn de financiële problemen van Hongarije alleen nog maar nijpender geworden. Orbán heeft al eerder een lening van het uh, IMF terzijde gesproken. Schoven, omdat hij te veel voor voorwaarden met zich meebracht... Daardoor moet hij geld lenen op de commerciële markt. En daar moet Hongarije ja, nu torenhoge rentes voor betalen. Meer dan 9% voor uh, tienjarige obligaties. En het geld dat aan die rente wordt uitgegeven... kan natuurlijk niet meer worden uitgegeven aan bijvoorbeeld pensioenen... of gezondheidszorg of onderwijs. Daar moet dus flink worden bezuinigd. En uh, ja, dat is ook een van de redenen waarom er gisteren zoveel mensen aan het demonstreren waren. Ja, grote demonstratie dus, vooral van, van jongere mensen ook. Eh, David-Jan, maar zal het iets uithalen? Ja, het wordt heel lastig. Kijk, op zich doet Orban, uh, Orban helemaal niks illegaals. Hij heeft met zijn uh, coalitiepartner een tweederde meerderheid in het parlement. En ze kunnen dus uh, naar behoeven de grondwet aanpassen. Maar wat de premier lijkt te vergeten is dat er, uh, dat er voor veel maatregelen die er, e die er echt in heel hoog tempo doorheen jast, weinig of geen maatschappelijk draagvlak bestaat, dat die gewoon te ver gaat. Nou, aan de andere kant kun je je afvragen hoe sterk die oppositie is. Er waren gisteren weliswaar een heleboel mensen op straat, naar schatting zo'n 40.000. Uh, dat is voor Hongaars Begrippen echt heel veel. En het was ook voor het eerst dat er mensen met zulke verschillende politieke achtergronden aan meededen. Maar de vraag is hoe stabiel die protestbeweging is. En dat moet de komende maanden blijken. Ik denk vooralsnog dat als Orbán al aan, aan druk zal toegeven, dat hij dan vooral uit het buitenland en met name uit Brussel komt. David-Jan vooral over de demonstraties in Hongarije. En vandaar door naar Duitsland. Het nieuwe jaar begint namelijk niet zo best voor de president daar. Christian Wulff. opnieuw is in opspraak geraakt door een schandaal. Dit keer heeft het te maken met de Duitse krant Bield. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, wat hebben we nou weer gedaan? Uh, Wolf heeft geprobeerd om in te grijpen in de berichtgeving van de Bild-Zeitung. Die heeft drie weken geleden gepubliceerd over een gunstige lening... die Wolf een paar jaar geleden heeft gekregen van een bevriend ondernemers-echtpaar. Daardoor is er nu al drie weken een schandaal rond Wolf. Er komen steeds meer details over die lening en over wat daar verder nog mee samenhangt. Het gaat over het algemeen over vriendjespolitiek. Hè. Hij heeft gebruik gemaakt van zijn, van zijn contacten om er persoonlijk beter van te worden. Maar nu is bekend geworden, gisteren, dat uh, Wolf de dag voor de publicatie... de hoofdredacteur van Beeld heeft heeft gebeld later ook nog de directeur van de uitgeverij van het springer. Concern uh, Die kon de telefoon toen niet aannemen, de hoofdredacteur. Wolf heeft een lang bericht achtergelaten, wordt er gezegd, op de voicemail. Uh, blijkbaar een soort uh, een tirade waarin hij tekeer gaat. Dreigt met een oorlog tegen beeld, een definitieve breuk met het concern. En zelfs dreigt met juridische stappen tegen de redactie. Dat nou, is natuurlijk ongehoord. Een staatshoofd dat probeert in te grijpen in de persvrijheid. Dat klinkt toch meer naar een bananenrepubliek dan naar een keurige Duitse president. Ja, Wouter. En nou had hij nog wel de steun vanuit de Bonds... Vanuit Berlijn, ook de coalitiepartijen, in, in dat schandaal wat nu speelt he, rond die kredieten. Um, hoe is dat nu? Nou, het is vooral oorverdovend stil. Een paar nou, minder bekende uh, parlementsleden hebben gisteren gereageerd... maar van de grote mensen, zowel van de regering als van de oppositie... hebben we nog helemaal niks gehoord. En je, dat is eigenlijk een griezelig teken. Je zou verwachten dat die oppositie nou eist dat Wolf aftreedt. He, Eerst die zaak met een veel te goedkope lening. Hij heeft een half miljoen gekregen van ondernemers... om een mooi huis te kunnen kopen. Dat gewone mensen nooit zo goedkoop zouden kunnen lenen, maar hij wel. Nu blijkt dat hij dus ook tegenover de pers zijn plaats niet kent. De oppositie is eigenlijk moord en brand moeten schreeuwen, de regeringspartijen die hem tenslotte hebben... voorgedragen en gekozen, zouden hem moeten verdedigen. Maar van beide kanten is er nauwelijks een reactie. Blijkbaar durft niemand nog zijn vingers hier aan te branden. Uh, de enigen die echt fel reageren zijn de kranten. Natuurlijk de journalistenbonden die er schande van spreken. Maar ook de kranten die het in de commentaar het allemaal over eens zijn. Dat Wolf hiermee nu toch echt een stap te ver is gegaan. Hmm, en dat zou dan consequenties kunnen hebben natuurlijk. Want jij noemt een aantal dingen. Functiemisbruik, vriendjespolitiek, inbreuk maken op persvrijheid. Dat zijn geen kleine dingen... Um... Kan hij aanblijven? Nou, dat wordt heel moeilijk. Een president die een krant bedreigt, bijvoorbeeld om iets te, eh, om te voorkomen dat iets gepubliceerd wordt, dat is eigenlijk onaanvaardbaar. Hij kiest zelf de tactiek nu om te zwijgen van de eerste kwestie ook alleen maar steeds een paar details toegegeven. Steeds details die al in de pers hadden gestaan, maar echte duidelijkheid geeft hij niet. Ook nu wil hij niet weer, weer niet reageren. Uh, dus de vraag is nu of de regering en kanselier Merkel persoonlijk hem blijven steunen. Dat weten we eerlijk gezegd niet. Merkel uh, is nog op een soort kerstvakantie, maar die moet een deze dagen toch wel weer een keer opduiken en iets zeggen. Uh, ze heeft eigenlijk geen behoefte, denkt iedereen aan, nog een probleem. Je hebt de eurocrisis. Ze regeert samen met een coalitiepartner, de liberalen, die eigenlijk op sterven na dood zijn. Uh, dus ze heeft geen behoefte aan nog een probleem erbij. De oppositie aan de andere kant durft hem ook niet zo hard aan te vallen. Die wil niet weer de koningsmoordenaar zijn. Anderhalf jaar geleden is er ook al een president afgetreden... Horst Keuler, omdat er zoveel kritiek op hem was. Uh, ze denken dat dat in de publieke opinie toch niet zo goed is... als je steeds het idee hebt dat mensen de president wegjagen. Uh, en je, ze hebben bovendien geen eigen kandidaten om hem op te volgen. Uh, maar je kan je aan de andere kant ook niet voorstellen... dat Wolf na deze affaire zijn aanzien en zijn morele autoriteit die hij toch moet hebben, dat hij die ooit weer terugkrijgt. En dat is toch wat een president in Duitsland moet hebben. Hij heeft geen politieke macht. Dus het enige wat hij heeft is de status en de statuur... om de democratie en de rechtsstaat te symboliseren. En dat wordt heel moeilijk. Ja, want Wouter, vind je het, kun je het verklaren, zijn gedrag? Want hij heeft ook nog een boekje geschreven... Hè, over transparantie en openheid. En dan gaat hij dit soort dingen doen... en dan stapelt hij eigenlijk de ene fout op de andere. Is het verklaarbaar? Nou, dat is voor voor psychologen. Maar wat in, in veel commentaren wo wordt gezegd... is dat uh, hij toch, ondanks dat hij president is geworden... en dat eigenlijk heel keurig doet... hij heeft altijd een mooi pak aan... hij heeft een, uh, een mooie jongere vrouw... waarmee ze altijd het, een, een goed presidentpaar uh, maken. Maar dat hij eigenlijk misschien in wezen... toch wel een soort dorpspoliticus is gebleven. Iemand die denkt... als ik uh, geld nodig heb om een huis te kopen... dan ga ik niet naar de bank zoals gewone mensen. Nee. Want ik ben, ik ben tenslotte de burgemeester van het dorp. Dus ik ga gewoon naar mijn rijke vriendje toe. Uh, als ik op vakantie wil... Dan ga ik niet naar het reisbureau. Dan ga ik naar een paar rijke vriendjes die een villa in, in Florida hebben. Of op Mallorca, heeft hij allemaal gedaan. Uh, om daar dan op vakantie te gaan. En inderdaad, als ik bang ben dat er morgen iets in het dorpsblaadje staat wat me niet bevalt, dan, ga ik ook niet, dan ben ik niet bang en ga ik met de hoofd onder de dekens liggen. Nee, dan bel ik gewoon de hoofdredacteur en zeg dat moet je maar even niet doen. En met die mentaliteit kun je misschien in sommige dorpen burgemeester blijven. Maar hij is misschien iets te hoog gevallen. En met die mentaliteit kun je eigenlijk geen president van een groot Europees land zijn. Nee, en dat is hij nog wel. President van Duitsland, Christian Wolff. Wouter Meijer vanuit Berlijn hoorde u erover. Zeven minuten voor half acht is het deze week in het Radio 1 Journaal een serie over trendwatchers. Mensen die de halve wereld afreizen op zoek naar nieuwe trends in bijvoorbeeld de horeca, detailhandel en de autobusiness. Wat is hip in het buitenland en zal mogelijk snel over enkele jaren ook in ons land worden geïntroduceerd. Vandaag deel 2. Een man die weet hoe de auto's van de toekomst eruit zullen zien. want hij ontwerpt ze. Adrian van Hooidonk, design-directeur van BMW, rolls royce en Mini. Hij leidt ontwerpstudio's in München, Californië en Singapore. Ja, ik geloof inderdaad dat uh, de internetverbinding... zeg maar de next big thing is in de automobielindustrie. Bij BMW heeft elke auto eigenlijk al internetverbinding. The world is changing. The way we live... The way we move throughout our cities. Internet dingen die gaan nu heel erg snel. We want useful information that helps us find our way. Wij noemen het connected Drive. We want suggestions to help us discover the things we like. Bij ons staat het rijden nog altijd in de voorgrond. Maar het is nou eenmaal zo dat als je in de auto instapt, eh, je soms eh, op weg bent naar eh, een zakenlunch. Het wordt dan in de toekomst zo dat de auto op het moment dat je instapt dat al weet, omdat jouw mobieltelefoon met de auto communiceert. De auto weet dan jouw agenda, jouw kalender. En weet dan ook dat je naar dat en dat restaurant wil en stuurt jou daar automatisch naartoe via het navigatiesysteem. Zonder dat jij ook maar iets in hoeft te geven. We want flexible solutions that enable us to live freely and responsibly. Ik geloof dat het um, nog niet zo duidelijk is wat mensen daaraan hebben. De wereld verandert. En we zijn deze verandering. Connect the drive. Met de nieuwe intelligent mobility services. Ja, het gaat inderdaad uh, in eerste zin om veiligheid. De auto staat in verbinding met andere auto's op de weg. Binnenkort kunnen we daaruit real-time verkeersinformatie halen. Vandaag de dag komt verkeersinformatie uit camera's die zeg maar, in viaducten zijn aangebracht. In de toekomst komt dat door het meten van de snelheid van de andere verkeersdeelnemers. En die camera's op de viaducten, dat vinden we dan ineens heel erg vorige eeuw? Dat gaat heel snel verouderen, ja. En niet alleen krijg je dan verkeersinformatie, de auto kan dan ook een potentieel gevaarlijke situatie voor je vooruitzien. En dan ook je als rijder waarschuwen of zelfs als je niet op tijd reageert, remmen. Het is simpel. Als je the auto hebt. Eerst park in front en activate de alarm. Er zitten ook praktische dingen in. Bijvoorbeeld parkeerplaats zoeken vinden we heel vervelend. Hè? Put everything in place. Dat is eh, zeg maar dan inderdaad wat dan het leven eenvoudiger gaat maken. Eh, parkeerplaats zoeken is het ene. Eh, maar je kunt dan ook, eh, omdat de auto in verbinding staat met het internet... allerlei informaties over de stad krijgen waar je net doorheen rijdt. Een stad die je misschien nog niet kent. Eh, en dan kan de auto eh, voorslagen maken. Eh, restaurants eh, of een museum. Je kunt dan met een druk op de knop kaartjes bestellen voor die tentoonstelling. Die kaartjes worden op je mobiele telefoon geladen En dan zoekt de auto een parkeerplaats voor je en leidt je dan natuurlijk naar dat museum. Willen we dat allemaal? Of is dat voor de happy few? Nee, ik denk dat men dat eigenlijk al een beetje doet. Op een of andere manier, vraag niet hoe, zijn mensen toch met internet bezig in een auto. En dat is waarschijnlijk op dit moment niet zo veilig. En onze visie is dat we dat zo kunnen integreren dat dat geen moeite kost. En ook eigenlijk weinig afleiding van het rijgebeuren dan veroorzaakt. Nou... Call someone you love. Make a reservation for two. Some relaxing music. What a perfect day. Het kan snel afleiden, daar ligt altijd het gevaar. Dat mijn kinderen internet in de auto leuk vinden op de achterbank, dat snappen we allemaal wel. Maar het gaat om de bestuurder. Ik denk wat nog spannend wordt, is uh, hoe uh, wordt die informatie in de auto geserveerd, zeg maar. Hoe... Kan de rijder of de bijrijder met die informatie omgaan? En daar is het laatste woord zeker nog niet gezegd. Daar zullen andere fabrikanten een andere visie op hebben. Dus uh, ik denk dat we toch een, een beetje een spannende tijd tegemoet gaan voordat we weten hoe de industriestandaard eruit gaat zien. Blijft het raam, blijft de ruit straks nog een ruit of wordt het een scherm? Het wordt beides, uh, uh, want we hebben nu al, zeg maar, uh, head-up display. En daarin projecteren we nu al de snelheid uh, waarmee je onderweg bent in de vooruit. Dus je kunt gewoon door de vooruit kijken en dan een paar informaties krijgen. In de toekomst uh, kun je dan uh, niet alleen die navigatiepeil hebben, maar die pijl wijst ook op het gebouw waar je eigenlijk naartoe wil. Dat is wat we noemen augmented reality. Dus uh, je kunt dat zo voorstellen dat de werkelijkheid met het virtuele dan uh, samenkomt we Alles wordt anders. Een bijdrage van Louis Dekker. Morgen deel 3. Uw klant blijft klant. Met CRM-software van Archie. Mijn privé-mening over private banking.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 Amerikaanse voorverkiezingen van start. Een schoonmakersprotest breidt zich uit. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Meegens. In de Verenigde Staten beginnen vandaag de republikeinse voorverkiezingen. Inwoners van de staat Iowa kunnen vandaag stemmen op de kandidaat... die het in november moet opnemen tegen president Obama. De kandidaten doen er alles aan om de kiezers naar het stemlokaal te krijgen. Hi, my name is Spencer. I'm, with a I'm a volunteer with the Romney Campaign. Ja, favoriet is Mitt Romney. Eind juni na de laatste voorverkiezingen wordt duidelijk wie de uitdager van Obama wordt. Zometeen na de reclame een uitgebreide reportage over de laatste campagnedag in Iowa. De staking van schoonmakers breidt zich uit. Behalve zo'n tien treinstations worden vanaf vandaag ook een aantal kantoren, scholen en banken niet meer schoongemaakt.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 De nabestaanden van 35 Koerden die vorige week door een vergissing van het Turkse leger werden gedood, krijgen een schadevergoeding. De slachtoffers werden bij de grens met Irak gebombardeerd door Turkse gevechtsvliegtuigen. Ze werden aangezien voor PKK-terroristen, maar waren smokkelaars die sigaretten en brandstof over de grens brachten. Turkije weigert vooralsnog om voor het incident excuses aan te bieden, omdat het onderzoek nog loopt. Tienduizenden Hongaren hebben in Boedapest geprotesteerd tegen de nieuwe grondwet. De demonstratie was vlakbij het operagebouw waar de regering op dat moment een gala hield om de invoering van de nieuwe wet te vieren. De betogers eisten een herziening van de wet en het vertrek van premier Orban. <tieden> Boedapest, gisteravond de betogers zeggen dat de persvrijheid door de nieuwe grondwet minder wordt. En ook zou de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht in gevaar komen. Schiphol heeft vorig jaar een recordaantal passagiers verwerkt. 49,8 miljoen. Dat is zo'n 10 meer dan in 2010. En met die stijging is Schiphol weer de op drie na grootste luchthaven van Europa. Na Londen Heathrow, Frankfurt en Parijs. Het aantal bestemmingen vanaf Schiphol nam vorig jaar toe. Na 313 onder meer Buenos Aires, Rio de Janeiro en Orlando kwamen erbij. En de zanger Youssou Doer doet mee aan de presidentsverkiezingen in Senegal. De 52-jarige artiest werd bekend met zijn wereldhit Seven Seconds in 1994. Volgende maand wil hij president Wadé verslaan. Zijn keuze om mee te doen aan de verkiezingen in Senegal... is naar eigen zeggen een daad van opperste vaderlandsliefde. Dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied over het land...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 Voor Maria is dat niet weggelegd. Zij moet elke dag werken om haar familie te onderhouden. Maar daar kunnen we vandaag samen verandering in brengen. Ga naar facebook.com slash weeday en klik op Vind ik leuk. Voor elke klik doneren onze sponsors namens jou 1 euro... om kinderen zoals Maria een betere toekomst te geven. Zo gemakkelijk is het om de toekomst van de wereld te veranderen. Vind ons leuk op Facebook. Of je nou de belangrijkste presentatie van het jaar gaat geven...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 Vijf over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter, NOS Radio 1. We hebben hiervoor hier voor u ons het AD. En um, het AD kopt Exit Co. Co Adriaanse is ontslagen als trainer van FC Twente, dat meldt de krant. 64-jarige trainer wordt per direct opgevolgd door Steve McLearn. Aan de telefoon voetbalverslaggever Ronald van der Geer. Ronald, goedemorgen. Goedemorgen. Komt dit ontslag voor jou als een verrassing? Nee, dat komt zeker niet. Dat hing al een tijdje in de lucht. Ja, je wist eigenlijk dat het al een tijdje niet boterde. tussen Co-Adriaanse en, uh, en FC Twente. Dat is natuurlijk wel in fases gegaan. Maar laten we zeggen dat het eerste barstje al is ontstaan. in de wedstrijd tegen Benfica. Dat was vooronder Champions League. Toen uh, in, de, in de uitwedstrijd in, uh, in Lissabon. Toen er en ook voor gewonnen moest worden. Maar dat wel gebeurde met een. Uh, er werd overigens niet gewonnen, maar Co-Adriaanse startte toen wel met een soort kamikaze-techniek. Of tactiek En uh, de spelersgroep zette daar al de vraagtekens bij. En toen al kwamen er zo woordjes uit van... Ja, een gedateerde trainer. Ik weet niet of dit allemaal wel zo goed zal gaan. Nou ja, dat is naarmate het seizoen vorderde... hoewel de prestaties niet eens zo heel slecht waren... is er wel ja, een soort verwijdering ontstaan... tussen Co-Adriaanse en diverse lagen van de onderneming. Hmm, toch met veel Bombari binnengehaald, Ronald. Co-Adriaanse, toch ook wel bijzonder... dat hij daar de trainer is geworden. Pastte het wel bij elkaar? Nou ja... Maar blijkelijk niet. co uh, staat toch onbekend dat hij uh, ja, dat hij erg solitair werd. Uh, dat, uh, ja, dat, hij, dat hij nogal eigen, eigenwijs is. Uh, dat, dat past blijkbaar niet bij FC Twente. Dat andere trainers gewend is, hoewel Steve McLaren, die nu als opvolger genoemd wordt, toch ook zeer uh, solitair handelt. Maar ja, dan blijkbaar dat toch op een andere manier doet Die beter bij FC Twente. past. Ja, het is, het is, uh, het is jammer, maar, uh, maar ja, uiteindelijk blijkt het inderdaad geen gelukkige huwelijk te zijn geweest. Nee, want dat is het dan. Hè? Dan zit het hem in de verhouding, want op zich de prestaties waren niet slecht, toch? Nee, maar twee keer verloren. Uh, uiteindelijk wel nog kort voor de witte stop in de beker onderuit gegaan. Maar goed, dat is tegen PSV. Dat, uh, dat kan gebeuren. Nee, er zijn gewoon een aantal facetten van voetbal waarin men van gedachten. Uh, uh, waar, waar men van, van gedachten verschilt. Uh, nou, wat ik net al zei, uh, de. de, de de voeren techniek. En uh, het grappige is natuurlijk ook dat uh, Co-Ariaans steeds met Mark Janko wil spelen. Dat is een Oostenrijker waar FC Twente en met name de assistenten en meer mensen die technisch verantwoordelijk zijn en misschien ook wel de spelers eigenlijk het liefst vanaf willen omdat ze met Luc de Jong in de spits willen spelen. Wat op het middenveld weer uh, een andere bezetting tot gevolg heeft. Dat ja, wat, wat, wat prettiger ligt. Maar hij wil uh, hoe dan ook met Mark Janko spelen omdat hij vindt dat dat iemand is die, uh, die hem op verwinningen kan brengen. Nou is dat wel Gebleken. Maar ja, dan, dan heb je toch al een verschil van mening. Daarnaast eh, schijnt het zo te zijn, maar goed, daar ben ik natuurlijk ook niet elke dag bij. En daar zijn we allemaal niet elke dag bij. Dus dat de assistenten van, van Co-Adriaans ook niet echt in het, in het stuk voorkwamen. En dat dat ook leidde tot, tot enige irritatie. En dat eh, ja, de, de prestaties dan wel goed zijn. Maar het voetbal niet heel erg oogstremend was. En dat heeft er zelfs toe geleid dat voorzitter Joop Munsterman zich een keer liet ontvallen dat hij alleen maar in de voorbereiding eh, genoten had van, van FC2 ja. En daarna niet meer. Ja, dan weet je eigenlijk wel dat je niet meer heel goed ligt bij de club. Eh, eh, heb je er enige inzicht in, zou het alleen van Twente af zijn gekomen? of van Adriaanse zelf. Want uh, Utrecht, FC Utrecht, lonkt natuurlijk voor hem. Dat is al heel lang bekend. Daar ja. wil hij graag aan de slag. Dat is een keer trainer zou willen worden, yeah. maar dan had, dat niet, dan had hij niet hoeven wachten, uh, of zo had hij niet uh, nu in deze stoppen een beslissing hoeven nemen. Yeah. Want ik heb het idee dat Jan Wouters daar tot het einde van het seizoen wel blijft zitten. En dan had hij, als hij aan het einde van, van dit seizoen zijn contract niet verlengd zag worden, had hij uiteindelijk toch wel naar Utrecht over kunnen stappen. Yeah. Dus dit, uh, dit komt uh, echt van, uh, van Twente zelf, en zeker niet van, uh, van Adriaans, die waarschijnlijk toch had gehoopt om, uh, om het seizoen af te maken en voor het eerst in Nederland misschien wel kampioen te worden met FC Twente. Hij dan voor het eerst kampioen, maar ook voor kampioen voor met Zwenter. Nou wordt Steve McLaren genoemd als zijn opvolger. Die zou zelfs volgens de AD al uh, uh, in Gran Canaria, op Gran Canaria geweest zijn, waar FC Twente zich voorbereiden. Uh, zou dat een goede keus zijn? Dan heeft ze immers al een keer landskampioen gemaakt? Ja, hij zou met ze meegaan uh, komende vrijdag als ze naar, uh, wat is het, Las Palomas gaan. Dan zou hij inderdaad aan boord uh, zitten. Dan zou hij dus instromen. Nou, er is, er is altijd zo'n zo verhaal dat je nooit moet terugkeren naar de plek waar je erg succesvol bent geweest. En dat heeft ook altijd een beetje rond Steve McLaren gehangen. Twente is, is hij heeft alles gewonnen wat er met Twente maar te winnen valt. Hè? Want Twente is kampioen geworden en heeft de beker gewonnen. Uh, hij zal de Champions League met Twente niet gaan winnen. Dus wat is je uitdaging nog om uiteindelijk weer bij FC Twente terecht te komen? Ja, een warm nest en een goed gevoel. Dat zou ik me nog kunnen voorstellen. Nou ja, en een warm en, en hij, heeft, hij heeft geen werk nu, toch? Hij heeft op dit moment geen werk, maar uiteindelijk zal er toch wel weer een keer werk komen. En Zijn naam werd gek genoeg ook in verband gebracht... Met, met PSV, en, ja, dat is een nieuwe club en daar zou een nieuwe uitdaging liggen. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat men bij Twente denkt, van, ja, met, met uh, McLaren is een prettige tijd geweest. Hij heeft inderdaad geen werk, dus hij is geneigd om te zeggen na eerdere weifelingen, nou ja, doe het maar. En dan, ja, dat was mooi en uh, terugkeren naar het verleden. Het is vaak geen, uh, geen uh, goede beslissing, maar misschien uh, dat uh, Twente er in dit geval dan toch goed aan doet. Maar het verbaast mij eerlijk gezegd nou. een, een beetje. Wanneer weten we meer, Ronald? Uh, vandaag, want Twente doet, heeft op dit moment nog niks bevestigd. Maar Twente laat vandaag weten hoe de vork in de stil zit en hoe men, uh, hoe men verder gaat. Nou, dan gaan we daar maar heen. Ronald van der Geer, dankjewel. Oké. Okay. Tien over half acht gaan we naar Iowa. Daar is de laatste volle campagnedag achter de rug in deze Amerikaanse staat. Er worden vanavond de eerste voorverkiezingen voor het Amerikaans presidentschap gehouden. Republikeinen beginnen hier met de selectie van de tegenstander van Obama. En dat doen ze in Iowa op een afwijkende manier. En daarom is er ruimte voor atypische opvallende kandidaten. Kanshebbers op de overwinning morgen zijn onder andere een strenge katholiek en een halve anarchist. Correspondent Wessel de Jong luisterde naar ze. Please welcome Ron Paul. Ron Paul is voor directe terugtrekking van alle Amerikaanse troepen uit het buitenland. Today, 70% of the American people are saying it's time to get out of Afghanistan and come on home. Hij is een zogeheten libertijn. Hij vindt dat de overheid zich zo min mogelijk met zijn burgers moet bemoeien. En dus moet Amerika zich ook niet met de rest van de wereld bemoeien. Niet betuttelen, gewoon marihuana vrijgeven. Misschien nog wel het meest extreme standpunt is directe afschaffing van de FED. Van de Amerikaanse Centrale Bank. Want die drukt maar dollars bij en vernietigt zo met inflatie het eigendom van Amerikaanse burgers. We want to make sure that we have something much better than the current Federal Reserve System that we have today. Nou, Ron Paul, hij mag dan een beetje gek wezen, maar zijn uh, rebelse gedachtegoed betrekt tenminste wel jongeren. En dat kunnen veel van deze kandidaten hier toch niet zeggen. En van de jongeren komt hier naar buiten? Heeft hij niet wat vreemde standpunten toch? Alle Amerikaanse troepen terugtrekken uit het buitenland. Gaat toch nooit gebeuren? Ik well, I mean, I think if he's elected president, it will um... ja, Volgens mij als Ron Paul president wordt, dan worden die troepen wel degelijk teruggetrokken. En het, uh, en het afschaffen van de centrale bank is toch niet helemaal reëel. I think that's one of his more ja, dan kijkt deze jongen toch eventjes een beetje vragend voor zich uit. Ik denk dat dat een van zijn meer extreme standpunten is, geloof ik. Daar moet ik verder nog eens wat onderzoek naar doen. But I think overall he's an attractive candidate. Deze jongen houdt een groot blauw bord voor zijn neus met, uh, met Ron Paul erop. Um, well, for instance, there's a war on drugs, and it's ridiculous that people are putting their life in jail because they have a plant that just grows on the ground. Er is hier een een war on drugs in dit land bijvoorbeeld, worden mensen in de gevangenis gestopt. Waarom? Omdat ze een plantje hebben dat gewoon groeit. Ah, dus veel jongeren ze zijn hier ook omdat ze gewoon lekker rustig willen kunnen blauwen. It's insane. Drie kwartier buiten de Moyne, hoofdstad van Iowa, een pizza ranch. En hier spreekt zometeen Rick Santorum. Van alle Republikeinse kandidaten is hij nu de laatste die opeens omhoog schiet in de peilingen. Maar ook van deze kandidaat staat vast, nooit zal hij president van de Verenigde Staten worden. Het is een katholiek en alle harde regels van Rome vertaalt hij ook in politiek. De gemiddelde Amerikaanse kiezer kan daar niks mee. Ja, Suntorm had deze pizzeria geboekt, maar had even niet gerekend met de, met de snelle stijging van zijn aanhang, want deze pizzeria die puilt nu uit. This is a time. And if we don't have bold leadership that will move this in a limited government, free people, stronger families. And what's <laughs> man ziet je met een, een bord. The courage to fight for America. Is hij niet wat te conservatief voor de gemiddelde Amerikaanse kiezer? You know, compared to, you know, Obama. I mean, Obama was the most liberal senator in Congress. So, I mean... Obama, dat was toch ook een extreme kandidaat. Een extreme liberale kandidaat. Waarom kunnen we dan niet een extreem conservatieve kandidaat hebben? Zoals Santorum. Like Hi, my name is Spencer. I'm, with a, I'm a volunteer with the Romney campaign. I normally wouldn't be making these calls en I'm sure that you're receiving a lot of them right now. Een uh, oude supermarkt omgebouwd, helemaal leeg, lange tafels hier. En Er zitten allemaal vrijwilligers aan te bellen. En hier in Iowa is dat bijzonder belangrijk, want dit zijn een beetje rare verkiezingen. Een kiezer moet behoorlijk wat tijd investeren om te stemmen. Vandaar dat een kandidaat veel kracht moet hebben om die kiezers te mobiliseren. Er wordt vervoer ingezet, er worden oppassen geregeld. Alles om die kiezers maar naar het stembureau te krijgen. En Mitt Romney, de rijkste kandidaat, is daar natuurlijk als geen ander toe in staat. Deze hele operatie hier, dat is waarschijnlijk toch het geheim waarom vanavond Mitt Romney gaat winnen. En niet Rick Santorum en Ron Paul. Vrijwilligers aan de telefoon voor de kop lopen. dus nu bij de Republikeinen Mitt Romney. Verslag hoorde u van onze correspondent Wessel de Jong vanuit Iowa. Zodraadlijk, sommige taakstraffers waren op nieuwjaarsdag nog te dronken om hun taakstraf uit te voeren. Hmm. Verslaggever Roepal gaat zo in Amersfoort kijken hoe het met de jongeren is die zich met auto nieuw hebben misdragen. En die zo hun taakstraf moeten beginnen. Er is nog uh, altijd geen enkele file. U kunt gewoon doorrijden. Een goede reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Rafael Nadal tennist voortaan met een zwaarder racket. Op het tennistournaal van Doha bindt hij daarmee de strijd aan tegen Filip Koolschreiber in eerste instantie. Maar het zwaardere racket is vooral bedoeld als wapen om uiteindelijk Novak Djokovic te verslaan. gaan we over praten met oud-tennisser Raymond Sluiter. Goedemorgen. Goedemorgen. Voel je dat? Een zwaarder racket? Is dat zwaarder om te tillen, om mee te werken? Uh. Dat is inderdaad iets zwaarder, maar op het moment dat het racket in gang is, dan uh, kan je de zwaartekracht uh, het werk laten doen. Dus vandaar dat hij denkt dat hij op deze manier nog iets meer snelheid kan uh, creëren. En ja, of dat er dan uiteindelijk voor moet gaan zorgen dat hij uh, Djokovic weer regelmatig gaat pakken, dat is een, uh, een tweede. Zit hem dat niet vooral tussen de oren, ook dit racket nu weer, deze stap? Nou ja, deze stap inderdaad. En ook het feit dat hij al heeft aangegeven om, uh, ja, om in februari sowieso al niet te spelen vanwege een, een schouderblessure. Is het is natuurlijk best wel apart dat je uh, wel aan het seizoen begint. Dat je je voorbereidt op, uh, op een van de vier grootste toernooien uh, van het jaar. En ondertussen wel weet dat je uh, februari uh, niet gaat spelen omdat je een, uh, ja, een schouderblessure uh, rust moet geven. Dus al ja, met al een hoop... Uh, Hoop onrust in Kamp uh, Nadal. Ja, en dan is zo'n zware racket, of de, en de aankondiging daarvan, is dan een beetje camouflage misschien? Nou ja, het, het ligt er een beetje aan. Ik heb, ik heb zelf geen beelden gezien van, uh, van waar hij dat bekend maakt, of in welke context. Want uh, een zware racket zou eventueel ook nog wel. Uh, kunnen helpen bij een schouderblessure. Niet om de blessure natuurlijk uh, niet om het over te laten gaan, maar wel om daar op termijn laten mee te spelen. En dat heeft gewoon alles te maken met op het moment dat je uh, het racket dus in gang hebt en je en je timed de bal goed. Dan krijg je dus automatisch krijg je meer snelheid uh, aan de bal. En ja, het klinkt een beetje raar, maar als je hem goed timt. Dan hoef je met een zwaarder record minder kracht te geven. En dat zou ervoor kunnen zorgen dat hij het, uh, dat hij het langer volhoudt. Omdat ja, hij heeft natuurlijk zo'n ongelofelijke kracht. En is er is zo'n groot verschil met, uh, met, met bijvoorbeeld een Roger Federer. Dat, ja, hij vraagt gewoon veel en veel meer van zijn lichaam. Heb je dat zelf wel eens gedaan? Met een, met een zwaarder of misschien wel zelfs met een lichter record spelen opeens? Nee, dat nee, heb ik nooit gedaan. Ik heb het wel geprobeerd. Maar ik vond het gewoon absoluut niet fijn als je, als je echt... Ja, als je echt gaat uh, uh, variëren in, uh, in, in verschillen van, uh, van, van, van meer dan 15 tot 20 gram... Dan, uh, mm. ja, dan voelde het voor mij in ieder geval alsof ik een uh, totaal ander record uh, in, uh, in mijn handen had. Dus als je dat doet zoals Nadal nu... dan zal je daar toch enige tijd mee moeten oefenen en, en jezelf aan moeten laten winnen. Ja, ja dat, heeft hij ook, uh, dat heeft hij in ieder geval ook gezegd. Dat hij, uh, ja, dat hij absoluut eventjes uh, zal moeten zoeken naar zijn, uh, naar zijn ritme in het begin. Maar ja, dat hij het gevoel heeft dat het... Uh, dat het op langere termijn uh, ja, zijn vruchten af gaat, uh, gaat werpen. Nou, we zijn benieuwd. Zijn we met jou. Ja. Remel Sluiter, dank, dank. Graag gedaan. U kent hem misschien nog, na de aardbeving in Haiti schreef hij blogs voor dit programma. Hendy Thibert, nu 31-jarige Haitiaan die als tolk voor journalisten werkte. Het gaat twee jaar later goed met hem. Hij heeft verschillende banen. Hij is acteur, monteert video's en hij schrijft. Met verslaggever Hans Jap Melissen blikt hij vooruit op 2012. Met de voet aangedreven, slijpmachine voor messen, de ouderwetse scharenslip. Grote berg, Vuinels ernaast, honden die erin vroeten. Af en toe komt er ook een varken kijken. En iemand die ook is uh, verder gegaan met zijn leven is Handy Tibert. Hij schrijft blogs voor de NOS en ja, het gaat goed met hem. Maar hoe goed gaat het met Haiti? If Haiti is not doing worst het is al een goede ding. Geen verhaal, geen. geen grote security issue. En veel happen hier. Maar ik kan zeggen dat dingen. een beetje beter zijn, want we hebben nu hoop. We hebben een beetje hoop. De zaken gaan hier natuurlijk nog niet heel erg goed, maar wel iets beter. En het gaat eigenlijk al beter in Haiti als je kunt zeggen dat uh, het rustig is. Want het is voor het eerst eigenlijk zegt hij dat we in vele jaren een vrij rustige kerstperiode bijvoorbeeld beleefd hebben zonder al te veel geweld en we hebben nu ook wel hoop dat er een betere toekomst zal zijn langzamerhand. Like the new president, he gave, he gave the hope. De hoop komt vooral van de nieuwe president die het afgelopen jaar is geïnstalleerd, Michel Martelly, een zanger eigenlijk die nu president van Haiti is en hij is heel communicatief uh, en. Hij zegt dat hij allerlei zaken van plan is en wij geloven hem nog. Hij krijgt het voordeel van de twijfel voorlopig. Maar hoe kan het nou nog dat er honderdduizenden mensen in tenten leven? Most of the people living in the tent camp they are people that don't want to pay for house. Voor de aardbeving waren veel haitianen huurders. En die zien toch wel in deze tenten een mogelijkheid om gratis te wonen. En de internationale economische crisis is komen Haiti. En veel Haitianen zijn afhankelijk van geld uh, uit het buitenland, van andere Haitianen die uh, ergens wonen en geld sturen. Maar ja, de economische crisis internationaal gezien speelt dan ook een rol. Dan krijgen ze minder geld binnen. They accepted because of economische redenen. reason. They het for independence. Yeah. Like some youth like me, some young people yeah. like me, they stay in Haiti because they are independent. Er zitten ook veel jongeren in tent, omdat ze dan onafhankelijk zijn. Ze uh, hebben hun eigen kamer op afstand van hun ouders. Vroeger woonden ze thuis en hadden ze heel veel gezeur aan hun hoofd. En nu wonen ze onafhankelijk. Maar toch moet je niet vergeten, zegt hij... uiteindelijk hebben deze mensen eigenlijk geen plek om naartoe te gaan. en Zouden ze ook wel anders willen. Changing Haiti means first changing Haitian mentality. It's like... Je probleem is niet mijn probleem. Je moet eerst de Haitianen educeren. Het It, is like de trash in de straat. Ja, Like hier. like, like hier, like here, like right next naast ons. Kijk naar de troep hier op straat: iedereen gooit het maar neer en denkt dat iemand anders het wel zal oplossen. Nou, dat is de Haitiaanse mentaliteit. Die moet veranderd worden. En dat kun je alleen maar bereiken door uh, educatie, door mensen te onderwijzen. En anders zal er misschien wel nooit echt veel structureel veranderen. Als ik hier nou over drie jaar terugkom, dan ben je dus vijf jaar na de aardbeving. Zitten die mensen dan nog steeds in die tenten en die krotten? No, no, no, no, no, no, no, no. You won't find them. No. You won't find them. There will be, you know, progressively they will leave the tent camp. Progressively they will leave this situation because it's not, it's not easy for them. Ja. En dit kun je heel langzaam maar oplossen. Je kunt ze niet allemaal in één keer eruit jagen, want ze kunnen nergens heen. Maar stap voor stap moet hen een nieuwe mogelijkheid uh, geboden worden. Of door het opknappen van hun buurten, alternatieve tijdelijke huizen. En dan hopelijk, zegt hij, uh, ja, dan als je hier vijf jaar naar de aardbeving komt... zijn in ieder geval die kampen wel weg. Hans-Jaap Melissen vanaf Haiti. Hij is daar twee jaar naar de aardbeving terug. Goed, we gaan nog even naar Amersfoort. Zo twee dagen na Oud-Nieuw moeten jongeren vandaag vuurwerkrotzooi opruimen. Als straf. Omdat zij te vroeg vuurwerk hebben afgestoken... of bijvoorbeeld illegale knollers hebben gebruikt tijdens oud en Nieuw. Verslaggever Roel Paul gaat zo met deze jongeren op pad. Roel, hoe groot is die groep? Uh, na verwachting 14 tot 16 uh, jongens... Uh, ik neem aan dat het allemaal jongens zijn, want dat is toch uh, uh, meestal het geval. Hè? Vuurwerk en jongens, dat hoort bij elkaar. Misschien zijn er ook een paar meiden bij, je weet het niet. Maar die moeten hier uh, de pontsoentjes gaan uh, schoonmaken, uh, vuurwerkresten opruimen en zo. Ik zit zelf in de auto nu, en dat blijf ik ook nog even, want het is... Uh, heel erg vies weer. Dus dat is sowieso een straf. Niet alleen voor die jongeren, maar ook eigenlijk een beetje voor mij. Maar goed, het, uh, we, we gaan ervan uit dat, dat er een, een, een heilzame, leerzame werking van uitgaat. Uh, want het is niet alleen een beetje gekooien met vuurwerk, zoals uh, de mensen van HALT het zeggen. Dit kan ook, hè, dit soort gedragingen kunnen ook de eerste stap zijn op een weg naar andere ja, onregelmatigheden. Om niet te zeggen criminaliteit. Dus uh, er is... Uh, het haalt veel aangelegen om dit soort jongeren vroeg in beeld te krijgen... en uh, te zorgen dat ze nou, weten wat uh, zoal de regels zijn in dit land. Ja. En dat begint dus hier vandaag in Ja, Roel, hoogste baas van het Openbaar Ministerie, Herman Bolhaar... zegt vanochtend in de Telegraaf dat sommigen soms zo beschonken zijn... onder invloed van alcohol en drugs... dat ze op 1 januari de taakstraf absoluut nog niet konden uitvoeren. Is dat nee. de reden waarom deze jongeren vandaag pas aan de slag gaan? Dat weet ik niet. Uh, de, de mensen van Aal zijn er nog niet. Die uh, komen om kwart over acht. Uh, en de jongeren zelf pas om half negen. Ik ga het er zeker vragen en uh, even de hoofden tellen. Te ik zeg al tussen de 14 en 16. Als er uh, maar drie, vier opkomen dagen, dan weten we hoe laat het is, denk ik. Ja, nou, het is nog een redelijke aanvangstijd hè, om te beginnen. Half negen. Ja, precies. Het wordt ze ook weer niet uh, heel nou. erg moeilijk gemaakt. Nou, we horen van je, Roel, Paul. Hartelijk dank. Tot zo. NOS Radio en Journal Media Overzicht. De economische crisis leidt nauwelijks tot een lager netto bedrag op het loonstrookje. De meeste werknemers gaan er zelfs ietsje op vooruit, dat zegt de loonverwerker ADP in het AD. Modaal verdienende Nederlanders houden onder de streep maandelijks netto zo'n 13. Uh, Nee, 13,42 euro meer over. Ook personeel in de zorg kan een kleine plus tegemoet zien. Het loon zegt echter niets over de uiteindelijke koopkracht, waarschuwt het ADP. Veel zaken worden duurder, bijvoorbeeld de kinderopvang. En dat scheelt voor ouders met één kind al gauw 50 euro per maand. Ook belasting, eigen risico in de zorg en de energierekening worden hoger, terwijl de huurtoeslag daalt. De politie van Los Angeles dan heeft gisteren een 24-jarige man opgepakt... die in het nieuwjaarsweekend meer dan 50 branden zou hebben gesticht in Hollywood. Volgens de Los Angeles Times werden ze dicht bij elkaar aangestoken. De meeste begonnen in auto's, carports en vuilnisbakken. Sommige brandjes sloegen over naar woningen. Verdachte is een Duitser, schrijft het Duitse persbureau DPA... studeerde de laatste jaren in Zuid-Californië. Vlak voor zijn arrestatie gistermorgen werden in twee uur tijd elf branden gemeld. Sinds de arrestatie van de verdachte pyromaan zijn er geen nieuwe branden in het district uitgebroken. De schade loopt wel in de miljoenen dollars. De provincie Zeeland staat nog altijd bovenaan het lijstje van regio's met de laagste werkloosheid van Europa. Dat meldt het FD. Hoewel Zeeland ondanks een flinke klap kreeg met het faillissement van aluminiumfabrikant Salco, telt de provincie slechts eh, 7000 werklozen, dat is ongeveer 3,6 procent van de beroepsbevolking. Volgens het UWV-werkbedrijf heeft Zeeland de lage werkloosheid. Vooral te danken aan de toenemende vergrijzing en het relatief lage aanbod van jongeren. Veel Zeeuwen gaan nu met pensioen, waardoor de banen vrijkomen voor de jongeren. De bekende Senegalese zanger Youssou Ndour neemt in februari deel aan de presidentsverkiezingen in zijn land. Dat kondigde de 52-jarige zanger aan op radio en televisie op zijn zender, zijn eigen zender van zijn groep Futur Media in Dakar. Treft de Vlaamse zakenkrant de tijd. De zanger is bekend door zijn samenwerking met Pieter Gabriel in de jaren tachtig en natuurlijk door het duet Seven Seconds met Nene Cherry. Tal van singalezen hebben me al erg lang op verschillende manieren opgeroepen... om me kandidaat te stellen bij de presidentsverkiezingen van februari. En ik heb geluisterd, ik heb gehoord en ik antwoord positief op jullie vraag. Ik ben kandidaat, zijn doer. Politiek is geen onbekende wereld voor de zanger. Tot in 2010 werkte hij nauw samen met aftredend president Waard. Het aantal drugsverslaafde ouderen stijgt. Dat is de kop in de pers. Het aantal 55-plussers dat in de verslavingszorg belandt... is de afgelopen tien jaar verdubbeld. 4200 naar 10.600. De hippies van toen zijn blijven hangen in hun slechte gewoontes... zegt de verslavingszorgorganisatie IVZ. Volgens de zorginstelling is het aantal 55-plussers... dat de afgelopen tien jaar hulp heeft gezocht voor een drugsverslaving... met dik 10 toegenomen. En na acht uur hoort u meer over de taakstraffen... die geweldplegers en vuurwerkgooiers de Oudejaarsnacht opgelegd hebben gekregen. Rob Pauw is daar. U hoorde hem al. Straks doet hij verslag van wat ze daar voor een taakstraffen gaan uitvoeren. En we praten met het Openbaar Ministerie over het supersnelrecht. Hoe dat is bevallen tot nu toe en of daarmee wordt doorgegaan. Dat na acht uur in het NOS Radio 1 Journaal. Het weekend, het EK schaatsen allround in Budapest. Door de binnenbaan heen proberen het verschil goed te maken. Vrijdag vanaf 4 uur. Ja, het is wel leuk. De titel blijft een titel en winnen blijven winnen. Zaterdag en zondag vanaf 12 uur. Het EK schaatsen in Budapest. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Uw klant blijft klant. Met CRM software van Archie.